Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Van morgen tot en met maandag. Aanleiding is de aanslag van gisteravond in Nice. De Franse premier Vals heeft dat gezegd na het crisisoverleg... met de top van het Franse kabinet en president Hollande. Vals zei verder dat Frankrijk niet zal buigen voor terreur. De identiteit van de 31-jarige dader is bekend. Het was Antoine Comia, een bekende van de politie... en hij woonde in het oosten van Nice. De vrachtwagen die hij bij de aanslag gebruikte... was woensdag gehuurd in de omgeving van Nice. In de cabine vond de politie zijn gsm, zijn rijbewijs en een betaalpas. Bij de aanslag vielen zeker 84 doden. Zo'n aanslag als in Nice is moeilijk te voorkomen, dat zei korpschef Akerboom van de Nationale Politie vanochtend op NPO Radio 1. Alles is tegenwoordig een wapen, ook vrachtwagens, zei Akerboom. Volgens hem is de aanslag in Frankrijk ook voor de Nederlandse politie reden om te kijken naar de beveiliging van grote evenementen, zoals de Vierdaagse, die volgende week in Nijmegen van start gaat. Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat er geen extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen tot nu toe. Er is geen concrete aanwijzing dat er bij de Vierdaagse iets te gebeuren staat. Wel is er de komende week nauw overleg over de te nemen veiligheidsmaatregelen, zei Bruls. Het is onverantwoord dat chirurgen en andere medisch specialisten 24-uursdiensten moeten draaien. Dat leidt tot fouten en brengt de patiëntveiligheid in gevaar. Twee hoogleraren zeggen dat in de Volkskrant. Het is gebruikelijk dat artsen na hun werkdag 's nachts oproepbaar zijn voor spoedoperaties en ingewikkelde beslissingen. De hoogleraren Legermate en Klein pleiten voor diensten van hooguit 12 uur. Ze vinden het vreemd dat een beperkte werktijd voor piloten en vrachtwagenchauffeurs goed is geregeld, maar voor artsen niet. Dan het weer nog: zon, bewolking, hier en daar een bui en het wordt 18 tot 20 graden. Dit is de dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A1 Amersfoort Amsterdam. tussen knopend Hoeverlaken en Brugge 7 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag bij knopenbot verdorp 3. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Velsen 6. A15 Rotterdam-Gorkum bij hardingsveld giesendam 2. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 15 kilometer file vanaf Lexmond. De rijbaan is wel weer vrijgegeven. En verder is de N208 sassenheim Haarlem in beide richtingen dicht bij Hillegom vanwege een brand. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de Watertoren. Ne me pas.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 Wat is dat mooie muziek, waar uh, aan jou? Meneer, Ja dat is fantastisch Het is uh, nog steeds een grootheid hè? Meneer Brel Zijn muziek wordt nog steeds door allerlei artiesten uitgevoerd Ook in, zelfs tot Amerika aan toe En uh, het, het was gewoon een, een hele grote Ik heb alleen wel eens gehoord dat je bij concerten van hem uh, niet op de eerste rij moest zitten Want? Hij sprak nogal met consumptie of... Nummer paard, Hij betekent, nogal. dat betekent, betekent verlaat me niet. Maar uh, on, een van onze gasten moet ons gaan verlaten. Want die moet zijn kinderen uit school halen. Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl Die zei, dat gaat als een, uh, als een tierenlier, hè? Ja. Ik, uh, ik schrijf een column voor jullie. En wat mij verbaast, is, ja, vertel jij het, maar hoe vaak die gelezen wordt... Nou, volgens mij heb je nu uh, zes uh, vaste columns geschreven. In één keer een, een, een, een tussentijdse. En uh, in totaal zijn die uh, nu bijna 30.000 keer zijn die gelezen. Dat is uh, het, is, ja, het is enorm. Als ik nou een gulden vraag. <laughs> al die uh, dan is het wel klaar, denk ik. <laughs> <laughs> heb je niks anders? We hebben geen guldens meer. <laughs> nee, nou ja. Maar, ja, ja. Eurootje. Maar je hebt nieuws nog. Um, ja, um, nou goed, zoals we vorige week al besproken hebben, gaan we een uh, onder 23-competitie uh, beginnen. Of eigenlijk de voetbal in Haarlem onder 23-cup. Um, nou, ik heb uh, zojuist uh, uh, uh, gesproken met iemand van uh, de laatste deelnemer. Hè? <laughs> ja. um, nou goed, dat ga jij dan met je, met je, met je team als het goed is worden van uh, Koninklijk HFC? zaterdag 1, hè? Ja, juist. Ja. Um, nou, in principe is de cup uh, die is vol. Dat houdt in dat we uh, 24 deelnemers hebben. Uh, per per uh, maand gaat er één, één wedstrijd uh, gespeeld worden. Uh, in, de, in de poolfase. Um, en ja, na de poolfase um, zijn we in gesprek met een, met een sponsor. Um, en kunnen we uh, hopelijk... Uh, nou goed, dat mag ik hier nu al bekend bij maken. Uh, in een, uh, een stadion gaan spelen van een uh, Eredivisieclub. Uh, laat me gokken... Ja, die kans zit erin, ja. Ja, ja. is natuurlijk het meest... Ja, televisie ja, ja. het meest dichtbij. Klopt. Ja, die, uh, dat, uh, daar zijn we nu mee, nu mee bezig. Um, we wilden uh, onze naam gaan verbinden aan de competitie. Um, nou, we hebben een aantal opties hebben besproken. Uh, uiteindelijk uh, ja, past dit wel bij ons. Uh, wij zijn natuurlijk zelf ook nog, uh, nog hartstikke jong. We staan uh, goed, uh, nu uh, 14 maanden. En um, ja, die talentencup, uh, dat, uh, dat is iets wat, uh, wat onze uh, uh, ons past. Ja, en uiteindelijk uh, zijn we in gesprek gegaan met de organisatie hiervan. die hebben tegen ons gezegd: uh, Nou, weet je wat, gaan jullie het maar doen. Uh, vorig jaar bestond de competitie uit acht elftallen. Nou, het is nu dus uh, verdrievoudigd. Uh, ja, de bedoeling is om, uh, om uh, de talent, om de jonge voetballers, uh, dus tot 23 jaar, om die uh, een, uh, een, uh, een kans te geven zich in de kijker te spelen, om ervaring op te doen. Of uh, ja, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, om een platform uh, te geven. Uh, in uh, 5 en 6 september gaan, wij, uh, gaan we starten. Zijn er uh, uitzonderingen op de 23 jaar regel? Ja, uh, je, mag, uh, je mag drie uh, uh, dispensatiespelers mag je inzetten. En ja, goed, dat, dat dan moet je denken aan uh, spelers die terugkomen van, uh, van blessures. Ja. Uh, jongens die geschorst zijn, uh, die, uh, die, mag je dan, uh, die mag je dan gebruiken. Jongens die geschorst zijn, mag je gebruiken? Uh, jongens die voor de competitie geschorst zijn, die mag je bij ons wel een, een wedstrijdje oh. laten ballen. Ja. Niet dat wij veel schorsingen hebben. Maar... <laughs> maar Jullie ja, zijn nog een sportieve ploeg. Ja, heel sportief. Heel, sportief. heel sportief. Nou joh, heel veel succes ermee. Dankjewel. En, en de finale is wanneer? Um, nou, dat, dat, we moeten even kijken hoe het natuurlijk gaat met, met de nacompetitie en dergelijke. Het is de bedoeling van die, van die talentcup, van de OM23 cup. Um, het moet geen belasting worden op, um, op het reguliere seizoen. Uh -huh. um, ik bedoel, daar hebben wij niks aan. Uh, daar hebben de, de, de, uh, de deelnemende clubs uh, hebben daar ook niets aan. Het is echt om, uh, om, uh, om een speelritme te behouden en zo, op, uh, zulke zaken. Um, we gaan kijken hoe, hoe het gaat met de clubs uh, gedurende het seizoen. En ik denk dat we in, uh, in februari of dergelijks, uh, misschien maart... dat we een, een besluit gaan nemen uh, of we um, de, de, de finale rondes gaan spelen... Um, Nadat het reguliere seizoen afgelopen is, of daar nog, nog tijdens, dat moeten we, moeten we maar gewoon bekijken. Dat wordt leuk. Het wordt een, een supermooi toernooi. Het is tijd, je moet weg. Ik ga weg, ik ga mijn kindje halen. Bedankt voor je komst. Alsjeblieft. Jongen. Ik heb een hele mooie plaat nog voor je: Galet, ijsje. Kom maar door. Kom maar door. Aïcha, regarde-moi. Oh, oh Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Aisha, écoute-moi. Aisha. Aisha, écoute-moi. Kalet oh, met Aisha. Onge ongetwijfeld een mooie vrouw geweest zijn. Ik leg je even hier dan kom je weer. Aisha, moi Wat zegt u? Ik heb een telefoon. Oh, je hebt een telefoontje. Nou, dat is prachtig. Met iets heel bijzonders. We gaan namelijk naar Londen. Maar de Lords, Gerard de Graaf, wat doe je daar? Hallo Henny, ik uh, sta hier in een zon over grote Lords, uh, ik ben vanmorgen om 7 uur uh, op de vliegtuig naar de stad om uh, Engeland te zien spelen tegen Pakistan, dat is de eerste test van deze zomer voor Engeland, Engeland speelt vier tests tegen Pakistan en daarna nog een paar tests tegen een ander land. De testmestrijd, uh, de testmestrijd duurt 5 dagen, het is gisteren begonnen, gisteren was de eerste dag, ja. Pakistan is begonnen met wetten, runs maken. En die hebben 282 voor 6 gemaakt. Die gaan we morgen door. 282, 282 voor maar voor 6? 282 en hebben uh, zes wickets verloren. Ja. Dus ze hebben nog een aantal batsmen die runs kunnen maken. Dus wow. We staan wel. Uh, ja, dus kunnen een, een totaal maken van uh, alles tussen. Zeg maar uh, 200, uh, 282 wat ze nu hebben. En uh, pak hem bij, 400, 450. Ja. Daarna gaat Engeland betten. Alle Engelse, 11 Engelse batsmen mogen dan. Uh, uh, krijgen dan een beurt in het midden. Al uh, schrik dat niet zo netjes. Ja. En uh, daarna mag Pakistan <laughs> nog een keer. Met z'n En dan Engeland nog een keer. Daarom duurt die, die testvrijden vijf dagen. Huh? Hoe moet ik me de Lords voorstellen vandaag? Het is kwart over elf. Ah, Bij jullie geloof ik kwart over tien. Uh, hoe moet ik me uh, voorstellen? Hoeveel mensen zitten het? Hè? Uh, in Lords, uh, als het het uitverkochten, en dat is het vandaag, kunnen ongeveer 23.000 mensen. Dat is toch onvoorstelbaar, ja. hè? Je kunt het Ik. vergelijken met een, uh, met een middelgroot voetbalstadion. Alleen is het niet als een stadion gebouwd. Het is ooit uh, begonnen met één uh, groot, uh, groot clubhuis met een tribune. Daarna is er nog een tribune bijgebouwd. Nog een tribune omheen, nog een tribune omheen. Eh, dus het hele veld is nu hetzelfde het ongeveer, het is ongeveer zo groot als twee, drie voetbalvelden. Ja. En uh, al die tribunes staan eromheen. En uh, zitten vol met uh, beschaafde Engels... Uh, uh, Cricketfans. Ja, ja uh, da da Lord's. daar noem je het woord beschaafd. Als je ja. naar diverse landen gaat in de, die, die heel ver weg zijn en daar wordt gecricket. En ik herinner me dat ook zelfs van Sint Maarten. Dan gaat het publiek de keer, jongen. Dat zijn echt, dat zijn net voetbalsupporters. Hoe is dat in, in Engeland? Ja, nou dat moeten ze op Loorzal nog een beetje leren. Uh, Engeland is, zo, uh, is natuurlijk de bakermat van uh, cricket en van cricketbeschaving. Zoals ze dat zelf uh, vinden. Ja. En... Uh, uh, van oudsher is uh, zeker op Lords. is het uh, beleefd klappen voor een tegenstander. ongeveer uh, de, de, de, de, uh, de grootste uiting van, uh, van emotie die, uh, die <laughs> gegeven wordt. Dus hooligans uh, zijn er niet? Nee, die zijn er absoluut niet. Uh. Nee, nee, ik, ik denk, <laughs> het gemiddelde, de gemiddelde leeftijd van de toeschouwers uh, ligt ook ruim boven dat bij voetbalwedstrijden. Uh, en zeker als je de, de, het, het Members Pavilion van Lords bekijkt. waar dus de leden van de. Uh, Merlebone Cricket Club, de MCG, zitten. Daar is de gemiddelde leeftijd wel, uh, wel een paar meter ouder dan, dan ik ben. En ik ben buik, dus Nou, en vijf. Kun jij je een stadion voorstellen in Nederland? Van rood en wit, met 23.000 mensen? Nee, dat kan niet, joh. Het, het, het, het grootste wat we gehad hebben ooit... is op een, uh, een heel mooi, uh, een heel mooi uh, veld uh, in het Amsterdamse Bosch, verjaar. Daar kun je, als je veel uh, uur omheen zet, kun je daar misschien vijf, uh, zesduizend mensen krijgen. Dan is er al heel erg veel sfeer, hoor. Dan is er een heel sfeervol iets. En dit is uh, uh, ja, 23.000 uh, bestraafde cricketkenners, zal uh, ja. zou maar zeggen. Dus, uh, ja. Wat betalen ze voor een kaart? Van Wat betalen ze Dat voor een kaart? kaart? Een kaartje voor één dag kost je 90 pond. En dat hangt natuurlijk dus een beetje af van, de, uh, van waar je wil zitten. Je kan waarschijnlijk iets verkopen. Maar uh, ga er maar vanuit dat je 50 pond, dus zeg maar uh, uh, tegen brexit-euro's, 60 euro's, dat je daarvoor een dagje uh, voor een dag zoekt. Ben jij blij dat die, dat die pond gedevalueerd is? Nou, ik had ze ik ik ik ik misschien wat, eerder wat later moeten kopen dan die kaart. Oh. <laughs> je, moet, je, moet, uh, je krijgt... Uh, je krijgt één keer per jaar kans om kaartjes voor een hele zomer te bestellen. Dus, dus voor mij, in dit mijn geval, was dat al meer dan een half jaar geleden. En dan schrijf je in en dan moet je maar afwachten of je kaartjes toegewezen krijgt. Zo populair is het hier. Dus dat is de reden kan... dat jij naar, naar zulke oh. wedstrijden toe gaat, is het zo mooi? Ah. Het is prachtig. In het stadion zitten, terwijl uh, uh, de helden van je kinderen, zeg maar... en misschien ook wel een beetje mijn helden, zeker de Engelse spelers, spelen. Uh, de Pakistanse spelers zijn hier niet allemaal even bekend. Hoewel met de, de uh, huidige ontwikkeling in cricket... waarbij heel veel topspelers ook in andere landen in uh, de korte uh, 2020-competities spelen... die heel erg veel aandacht krijgen... Uh, zijn spelers, uh, cricketspelers tegenwoordig, ook wel wereldsterker geworden. Ja, ja. En uh, het is... Uh, ja, voor veel Engelsen uh, is, is dit toch zeg maar, het hoogtepunt van het kikkerseizoen, de Lords-test. Dat is toch uh, wat. Ook al is Lords zeg maar niet meer het grootste kikkerstadion ter wereld, want je hebt bijvoorbeeld in Australië in Melbourne kikkerstadion de M MCG, de Melbourne Cricket Ground, waar 100.000 mensen in kunnen. Ja, en die zijn er dan ook, hè? En die zijn er dan ook. Ja, daar heb ik tussen gezeten <laughs> met ja. 100.000 mensen. Uh, en dat is in Australië. Daar wordt het kikker weer ietsje anders. Uh, uh, benaderd. Uh, daar wordt inderdaad wel, wat, uh, wel eens wat uh, van de tribune geschreven. en dergelijke. Nou, hier, hier vind je dat gewoon niet. Dit is een, en dit is een enorm uh, ons ons sfeertje en ik, uh, en ik uh, voel me daar heel wel bij. Ik vind dat ja, mooi. het maakt je blij. Uh. Ja, absoluut. Ja. Wat je ook blij ja, maakt, heel maakt heel denk wel. ik, even terug naar Nederland, naar rood en wit, uh -huh. want jullie gaan nu je eigen accommodatie krijgen. Uh, ik geloof dat wat dat betreft inderdaad de kogel door de kerk is, Henny. Uh, het uh, Um, ik weet niet of alle handtekeningen al gezet zijn, maar de kans dat wij volgend jaar uh, zeg maar een mix van uh, velden van uh, HFC en velden van THB, de Haarlem Boys, op het Sportpark Eindehavt gebruiken, is, is uh, zeer wel aanwezig. Het, het grootste voordeel voor ons is dan dat we daar toch ons eigen clubhuis hebben, waar we meer de, de, de identiteit van de club. ...tot uiting kunnen laten komen. Ja, want die identiteit van rood en wit... ...dat is een, een heel positief en hele grote... ...die past ook heel goed bij HFC... ...maar er zijn tegenwoordig ook clubs... ...die hebben die, die, die, dat gastheerschap... Die, ...die vriendelijkheid niet, hè? Uh, het is wel eens wat minder. in Nederland is een raar speltje. ...en hier, het is ooit door, naar Nederland gebracht... ...door uh, dezelfde jongens... ...die eigenlijk met voetbal begonnen in Nederland... He, ...zo oud is georganiseerd kikkert in Nederland... ...met uh. zo oud is het georganiseerde voetbal in Nederland... En uh, uh, later is het voetbal gewoon lekker van, uh, ja, maar ik zou zeggen, ja, dat mag ik zo zeggen, uh, <lacht> Marsmets, van het volk geworden. Ja. Uh, en het niet. het is altijd een heel klein sportje gebleven waar, waar een beetje excentrieke mensen soms en een beetje anglofielen of Engelse experts in, in, in thuis worden. En ze uh, is, is ook nooit, uh, zeg maar, groter gegroeid dan, ze uh, is, is niet in, in, de, de hart, in het hart gesloten door het Nederlandse volk. Nou, ik, ik speelde vroeger bij de UC en VV Hercules in Hercules, Utrecht. Ja, ja. Utrechtse cricket- en voetbalverenigingen. Dat kwam als eerste, dat woord cricket. Het is besloten Hercules. King of Sport. Ja, ja, ja. Maar ja, ja. toen, wij hadden ja, ja. vrij veel spelers hoor. Ja, weet uh, ja, uh, je, als je in de maat ziet hoeveel, hoeveel voetbalclubs stelt bij KNVB, hè? weet je dat ongeveer? Dat, dat, dan hebben we het over duizenden hoor. Ja, ja, ja. Nou, ja, er zijn nog een 60 cricketclubs in Nederland. En een aantal daarvan hebben we geen jeugd, en een aantal daarvan hebben we maar één, één team. Of, uh, hè, misschien wel. Dus, dus we hebben het over uh, 5000 cricketers in Nederland tegenover meer dan een miljoen voetbal. Ja, dus, uh, dat is... Dan weet je ook in hoe verhoudingen ligt. Ja. En, en op, op HFC is dat ook een beetje zo. HFC heeft een ongelofelijke vlucht genomen. Uh, Zowel qua prestaties van het eerste als ontwikkeling van de reuze van Ze barsten echt aan alle kanten uit, uh, uit hun, uit hun uh, kop. Ja. En uh, wij van Rotenwit waren er een beetje het, uh, het slachtoffer van. Heer uit de Graaf aan de telefoon vanuit Engeland, vanuit Londen, van de Lords. Daar zit hij te kijken naar de testmatch tussen Engeland en Pakistan. En zijn er runs bijgemaakt? nee, we zijn al niet begonnen. Oh, ik dacht dat je, dat je nee, vertelde dat ze al bezig waren. Sorry. Nee, we beginnen om 11 uur Engelse tijd. Dat is 12 uur Nederlandse tijd. Dat is waar. Jouw programma net, is, is, is dat net te laat. Okay. Maar het, het, het stadion loopt al wel ongeveer vol. Je ja, hoort niet alleen maar naar het dikke kijken, maar het is gewoon ook eerlijk. Uh, uh, picknicken, er zijn hier tuinen om, om uh, achter de tribunes waar mensen rustig een picknickmandje uitvallen en rustig zitten. Dat leuk is echt man. een beleving voor een hele dag. Wat leuk. Geef even de tussenstand. Uh, Pakistan uh, best eerst en heeft 282 lunds gemaakt voor het verlies van zes weken. Dankjewel, speciale verslaggever Gerard de Graaf. En een heel genoeglijke dag daar tussen die okay, keurige okay. Britse mensen. Ik wens jullie een prettige dag. Okay, dankjewel, <laughs> dankjewel, jongen. Tot gauw. Dag. Ja, Henny, uh, ja, we, we zijn weer overvallen. Want uh, ja, het ging niet helemaal goed, geloof ik, met de uh, met, uh, verkenners. Uh, want ze hebben het niet gehoord. Dus vroegen ze of ze nog heel even terug mochten komen. Dus uh, nou, uh, jongens, vertel het maar. Nou, uh, wij zijn weer terug. En we dit keer hebben we nog een andere vraag. Nou, namens weer uit de woudlopers uit Zeist... hebben we nog een vraag voor mensen van luisteraars van ZFM Zandvoort. We hebben namelijk ook een opdracht. En dat luidt. Laat drie verkenners zich voor de ingang van het circuit in Zandvoort gekleed als pitspoezen slash Gridgirls fotograferen. Ja. Samen met een van de echte Gridgirls van het circuit. Dus we hebben op dit moment een mooie dame nodig om ons te helpen met deze opdracht. Oh, nou die zijn er zat in Zandvoort hoor, mooie dames. Uh, ik geef je de raad. Ga even het strand op en pik de eerste de beste lekkere chick die er zit. En neem hem ja, mee. Maar je me kan me ook wel. gewoon naar het circuit gaan. Want daar barst het ook voor de mooie meiden. Dat ja, moet je hoor. gewoon doen. joh. Gewoon doen. Gewoon naar het circuit gaan. Ja. En uh, dan ga je daar gewoon... Uh, daar lopen zoveel mooie vrouwen rond. Echt. En ja. zeker nu met die DTM. Nou, ja, ongelooflijk. Ja. Daarom. Dus maar. als iemand wilt... Ja. De telefoonnummer hebben we hier. Dat is 06-36-17... 9811 Oké, okay, ja, herhaal het nog even. Ja. 06-36-17-98-11-11 <laughs> Oké, okay. hey, padvinder ja. Ron, want nou, Ron dat dat Smit, dat dat dat uh, dat dat onze gast van vandaag, uh, die is ook bij de padvinderij geweest. Heb jij een uh, idee hoe deze jongens aan een lekker meisje moeten komen? Nou, ze hoeven niet naar mijn huis te gaan. want. Uh... <laughs> Okay. Maar, heb, jij, heb jij geen lekker meisje thuis dan? <laughs> ja, wel een heel oh. lekker meisje, maar die is van mijn leeftijd, deze jongens. Nee, niet nee, moeten, <laughs> uh, nee het, het beste is gewoon lekker naar het gaan, jongens. En ja. daar, uh, daar ga je ze vinden. De woudlopers uit Zijst, dames en heren. Ja. En ze wonen op Zijst. Ze wonen op Zijst. Moet dus uh, je wel goed zeggen. Uh, ja, op Zeist. Okay. Maar goed. Eh... Ja. Um, Leuk dat ik jullie even terug wilden komen. En uh, noem nog even jullie namen, zodat uh, degene die dit moet uh, behoren, dat je het ook inderdaad weet. Wie zit er aan de microfoon? Uh, Stijn. Ja. Enhuisvan. En Hassan. van het telefoonnummer nogmaals: ja. 0636179811. Goed zo. Nou jongens, heel veel succes. En uh, ga naar het circuit en het komt allemaal goed. Want dan lopen we de zat. We verliezen weer twee mooie meiden uit Zandvoort. Want die gaan mee naar Zeist. Ja, Op dat Zeist. zit er dik in. Laat ze hun eigen gang nog gaan doen. Laat me vivre! Allerliefste. Ramses Jaffi.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 Misschien over een jaar, ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maken. Le Père Hugo Moi qui ne pense pas à l'histoire Je manque d'esprit d'appropos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre Jouw zwarte schaaf, jouw trouwe fijn Ik blijf er lang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 De heldendaden van uh, Ramses Shafi. Oh, Geweldig. Ja, prachtig. Hè? De... Samen met uh, Alderliefste en Lisbeth List maakte hij deze prachtige opname. was de laatste opname die hij maakte voor zijn dood. En uh, vlak voor zijn dood ook, een jaar of drie geleden denk ik, uh, heb ik hem dit nog live zien doen bij Bevrijdingspop in Haarlem. Dat, dat was zo goed. Samen met Al, Alderliefste. Geweldig. Wat zou je zeggen Henning? Ja, wij hebben het over wielrennen in de Watertorensport, natuurlijk. En uh, ja, Ron Smit is hier, de gast. Ron ja. die uh, volgende maand weer aan het wereldkampioenschap gaat deelnemen in Oostenrijk. Maar Ron heeft deze berg, vorig jaar of twee jaar terug... drie keer op één dag beklommen. Was je niet helemaal goed bij je hoofd of zo? Nou, dat was een cadeautje voor mijn verjaardag. En toen hadden ze uh, ontdekt van, nou, Ron is geen klimmer... Dus we gaan hem een leuke doodje geven, drie keer uh, die, uh, die man toe op. Er zijn drie wegen naar boven, dus ja. we moesten ze alle drie rijden op één dag. En die van gisteren, heb jij die? Uh... Dat was de zwaarste, ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Dus ik heb ontzettend veel uh, molema dat hij ja. zo hard naar boven reed. Goed, hè? Nou, dat was ongelooflijk. Maar toen, jij hebt wel die laatste zes kilometer gereden, had je toen ook veel wind? Ja, nou ja. Uh, S'morgens smor, dus was het heel rustig. Ja. De eerste keer dat ik hem opreed En uh, de tweede keer was, stond er wel uh, behoorlijk windje. Ja. Maar ik heb gelukkig heel veel Marslag gehad die dag. Want nee, het, het was. Nee, nee, de dag ervoor. Toen hadden we, zijn we van de makkelijke kant uit uh, Salt. Dat is een klim van 22 kilometer, die is niet zo stijl. En die, uh, toen hadden we ontzettend veel mist. Toen konden we ook het uh, monument van Tom Simpson niet vinden en dergelijke. Het was ontzettend veel mist. Wel heel erg. Hè. En uh, Dus ik had die, de, de beruchte dag had ik gelukkig wel veel geluk gehad. Hoe lang heb je nou nodig om drie keer de beklimming van de mond van toe te overleven? Ik, uh, ik begon s'morgens om acht uur. En uh, begon ik aan de achterkant, Molen. En toen uh, naar nou, boven gereden. Nou, ik zat meteen al op mijn allerlichtste versetje uh, vers ja. En uh, ik was, ik denk, laat ik rustig aan doen. Want ik mocht er de hele dag over doen. En toen in de afdaling, uh, met allemaal gekken, even terzijde... Die dag, of die, die, dat jaar dat ik er reed, twee jaar terug, zijn er vijftig doden gevallen. Dit jaar tachtig. En dit jaar tachtig doden ja. zijn er gevallen van gekken die naar de, als een gek naar beneden rijden. Er zijn wat gekken in de wereld. Ja. Maar ja, het is, het is een soort... Uh adrenaline stoot die je krijgt als je boven staat natuurlijk. En dan wil je ook zo keihard naar beneden. Ja, maar ook mensen die niet getraind zijn. En die, die, die gaan gewoon en die, die trainen niet. En die krijgen op de helft kerst een hartaanval en dergelijke. En je ziet de raarste mensen zien naar boven fietsen. Maar ik, ik, in drie keer, ik was inmiddels om vijf uur binnen, was ik weer terug op de top voor de derde keer. En ik heb onderweg ook nog zitten eten en zitten doen en fotootjes gemaakt. Het Algemeen Dagblad heeft rond deze ronde dan krijg ik een prachtige uitgave, dat heet de AD Tourgids. En daar staat van, uh, van Martijn van Laar een schitterend verhaal in de mythe van de Mont Ventoux. De kale berg, de reus van de Provence, de kruisweg van het cyclisme, de kool van de stormen, de weg naar de hel. Geen berg kent zoveel bijnamen als deze Mont Ventoux. Voor het eerst sinds 2013 bedwingt de Tourpeloton weer deze klim die door de jaren heen een mythische status heeft verworven en drie redenen waarom en die behandelt dan Martijn van Laar. Natuurlijk die 13e juli in 1967, 40 graden in de zon en uh, daar overlijdt dus in de etappe die overigens door Jan Jansen gewonnen zou worden die uh, Simpson. Ik vergeet het nog niet. Nee. Dat is, ik zie hem nog zwalken. Is hij daar gevallen eigenlijk of, of ja, wat was Ja, hij is fiets afgevallen, weer opgestapt en weer gevallen en nooit meer opgestaan. Oh, Oké. Okay. Maar is dat is dat, er, dat er gewoon ook publiek was? Of dat er gewoon weer iets in de weg reed? Of, nee, of, door, door of... uitputting is hij... Oh, uh, gewoon door uitputting? Door uitputting is hij... Een, uh, is, ah, okay. is Uit de uh, autopsie bleek dat zijn dood het gevolg was van de enorme hitte. Het gebruik van stimulerende middelen. Want ja. in zijn wielershirt de, werden vier ampullen gevonden... waarvan één met amfetamine en alcohol. Ja. Want alcohol werd ook veel gebruikt. Dat doen ze nou nog trouwens. Sommige hitten waren het eind een glas whisky krijgt, <laughs> dat is echt onvoorstelbaar. Nou, en dan drie, drie jaar na de dood van Simpson, uh, uh, was het Eddie Merckx, die daar uh, uh, uitging en aan de zuurstoffles moest. En het lijkt al, uh, uh, maar in 13 juli 2000, met Marco Pantani, die weet ik ook nooit meer, dat was ook wat. Hè? Maar er is altijd wat op de mond van toe, en gisteren heeft het eigenlijk wel alle records gebroken. Maar één ding, en dat vond ik het fijne uit jouw verhaal net, Ron... is dat uh, Bauke Mollema, dat was fantastisch. Ja, ik hoop dat hij vandaag in de tijdrit... hij heeft speciaal getraind voor, uh, voor de tijdrit. En uh, ja, hij is echt goed voorbereid aan deze tour begonnen. En ik hoop dat hij vandaag echt... Uh, de glasementenrijders uh, afstand kan nemen. Het zal ontzettend leuk zijn. Over afstand nemen, uh, Ron... Uh, eind september... ben jij van plan om iets te organiseren hier in Zandvoort? Ja, ik ben nog in een oriënterende fase... maar het uh, zou heel leuk zijn... als we in het, in het dorp van Zandvoort... een Danny koers kunnen organiseren. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Uh, als je die, die, die motortjes... en met die renners erachter... door het dorp ziet scheuren. Zowel, en hè? ook de boulevard, man. 50 en 4. Dus ja, ik weet niet of de, boule, ja, de boulevard... Uh, te realiseren is. Ja, waarom niet? Ja, je moet niet zo'n grote ronde nemen natuurlijk. Nee, maar we dat hebben dat een burgemeester en een wethouder... Ja. die staan ja. volledig achter de wielremplannen, dus die helpen wel mee. Oké. Okay. dat is natuurlijk hartstikke leuk. En je zou bijvoorbeeld uh, de finish kunnen doen voor het casino. Laten we het casino lekker sponsoren. Want hoe gaat dat? Twaalf dernies? Je kan tien, twaalf dernies uh, per keer kan je in, uh, in, in, in, in de weg... Ja, het is natuurlijk wel heel erg leuk. Ik heb het in het verleden natuurlijk ook uh, gedaan... En dat geeft natuurlijk voor het publiek... is natuurlijk dat de snelheid ligt hoger. En ja, het geluid en dergelijke. En ja, het is, het is, het is echt apart. En, en of, de middenstand neemt allemaal... alle middenstanders nemen een, een equipe? Of hoe werkt dat? Uh, nou ja, het, is, het, is, het zou natuurlijk het leukste zijn... om het betaalbaar te houden... Uh, als een middenstander een Danny zou sponsoren... en die een shirt aan... Uh, een aan met, met zo'n shirt rijdt van die middenstander. Palace Hotel. En Palace Hotel. SISO Lounge. Uh, Versteeg, Wielersport. De, als, hè, je, als je de lekker wilt eten, moet je trouwens naar de SISO Lounge. Oké. Okay. Oh, je moet sushi sashimi. Van de, het wordt allemaal vers klaargemaakt, maar het is lekker. Nou, een keertje doen. Ja, ja he, zeker, zeker. Dan gaan we onze plannen verder uitwerken. Nodig je ja. ons uit, Henny? Mm, ja. Ik nou, goed? ik niet, maar kom uh, oh. Dus uh, ja, hij heeft meer geld dan wij met z'n allen bij elkaar, hoor. Met oh, al zijn okay. overwinningen. Okay. No. Want je krijgt, je wint drie keer in de maand zo'n wedstrijd. Wat krijg je voor die... Voor die uh... Ik krijg 15 euro als ik een wedstrijd win. Oh, dan kan je ons makkelijk en uitnodigen. En als je tweede wordt, oh. wordt het steeds minder. Je hebt ja. drie ja. gewonnen, dat is 45 piek Ja. <laughs> Ik heb weer zo'n nieuwe standaard gekocht uh, waar ik mijn fiets op kan zetten om schoon te maken. Nou, <laughs> en spulletjes dus. Uh, ik vind het bijna een hoop gebabbel hoor. Uh, jij was wereldkampioen en je wil het weer worden. Ja. Ja, in 19, uh, 2005 werd ik wereldkampioen. 2006, of 2006 werd ik tweede op, op een centimeter. En uh, ja, toen ben ik gestopt met wielrennen. Toen ben ik... Zo teleurgesteld. Nou nee hoor, maar ik ging andere dingen doen. En dat vond ik, uh, ik denk ga ik weer wat anders doen. Maar en... hoe ziek ben je als je op een centimeter een wereldkampioenschap verliest? Ja, ik was er heel ziek van. Ja. Ik was er heel ziek van. Erg. Maar ja, dat gebeurt, gebeurt in de sport. Ja. Ik bedoel, het moet je overeenzetten. En, en dat hebben deze renners ook. Uh, die leven van dag tot dag. Uh, vandaag is dit. Vooruitkijken naar morgen. Morgen is er weer een wedstrijd voor hun. Dus morgen moeten ze weer verder. Ja. Dus ja, je kan niet te lang uh, bij een pakken blijven zitten. Want anders ga je zelf in de put praten. Maar je gaat weer? Uh, ja, het is uh, van 20 tot en met uh, 25 augustus in Sint-Johan in Oostenrijk. Laten we er weer heen. Dank Johan. En ik heb er zin in. Ja, dat geloof En je <laughs> doet er alles aan om het weer te worden. Hè? Want yeah. je zei ik heb mijn fiets gepind, maar jezelf ook. Wat heb je gedaan? Nou, Ik heb een bikefitting gedaan. En... Uh... Een bikefitting houdt in. Ze gaan je fiets helemaal nakijken. Uh, al de standen, de dingen, net zoals professioneel wat die profs doen. Maar ze gaan je ook lichamelijk helemaal nakijken of je wel goed uh, in orde bent. En ik was in uh, disbalans. En disbalans houdt in. Ik had heel goede sterke beenspieren. Maar mijn buikspieren, rugspieren, armspieren... Ja, die waren niet goed getraind in verhouding met mijn beenspieren. Dus uh, in principe ging dat niet goed. Dus ja, ik ben nu vier keer in de week zwemmen. In het zwembad wow. van Zandvoort. Wow. En uh, ik doe bij veel buikspieroefeningen, ga naar de sportschool en dergelijke. En sindsdien ja, gaat alles een stukje beter weer. Je voelt je al ja, weer Ja, ik voel me eigenlijk fantastisch. Dat is ongelooflijk. Hé, hey, voor de mensen die vorige week niet geluisterd hebben, want vorige week hadden we het met jou over, over dat verleden. Jij had eigenlijk een heel goed en groot professional kunnen zijn. Nou ja, dat is natuurlijk afwachten. Ik had de kans gekregen. Ik heb de kans gekregen om dat te worden. Ja, maar dat ging niet door. Nee, helaas. helaas. Een fout moment van mij en uh, met Peter Post. En het, uh, de, de droom was over. Je reed een wedstrijd samen met Frits Piraar. Vertel het verhaal maar. Nou, ik reed, uh, ik reed uh, de, de, de driedaagse van in Ahoy. En dat is hetzelfde als een, tenminste, het is een, een zesdaagse concept. En uh, er was drie avonden, de hele avond in de baan. En Peter Post, die was wedstrijdleider. Uh, nou ja, ik zeg tegen Fris Piraar... we gaan de wedstrijden uitzoeken die interessant voor ons zijn. Want we kunnen niet de hele avond uh, blijven beulen. Dus nou ja, er was een, een, af, een afvalkoers, een koppelafvalkoers. Dan moet je elkaar aflas, uh, aflossen en terwijl uh, de laatste renner eraf valt... En ik zei tegen Frits, nou we gaan meteen demereren, Dan zijn we uit het gedrang van het, van het afvallen. Dus nou weer ja, we demereerden, maar we reden zo hard. We pakten een ronde voorsprong. Dus we kwamen weer een beetje in de peloton terecht. Nou, uiteindelijk bleef ik over met eh, een ander koppel. En ja, ik denk ik hoef niet te sprinten, want we hebben een ronde voorsprong. Dus ja, af en enfin, ik reed naar de, naar de finish toe. En ik denk nou ja, we halen die twee fietsen op, want dat was de eerste prijs. En toen zei die Peter Porsche, ja, wat kom je doen hier Rome? Ik zeg, ja. Ik zeg, nou ja, we hebben gewonnen, want uh, dan komt twee fietsen ophalen. Ja, hij zegt, man, je hebt helemaal niet gewonnen. Ik zeg, ja, maar we hebben een ronde voorsprong. Hij zegt, ja, dat telt helemaal niet, die ronde voorsprong. Ik zeg, ja, hoor, een ronde voorsprong telt toch altijd? Hij zegt, ja, nee hoor. Hij zegt, ik ben wedstrijdleider, die ronde voorsprong telt niet. En uh, ja, ja, toen werd ik zo boos, toen, werd ik zo boos, ja, toen gaf ik me een klap... En er stonden net allemaal fotografen erbij, dus dat werd nog geregistreerd ook, ja. En daarvoor, Gerrit Netema, was mijn trainingsmaatje en dergelijke. En ja, die had het net allemaal geregeld dat ik eerst ons krijgt natuurlijk... bij die rallyploeg zou gaan rijden. En dan is het natuurlijk maar afwachten of je daar nog ontwikkelt natuurlijk. Hè. Dat is het dat is het eerste stapje. Goed, maar jij gaf die lange en een klap voor je kaders. Ja, ja, ja, ja. En dagcarrière. Ja, ik zal je het krantenartikel laten lezen, ja. want ik, ik heb het meegenomen. Dus, Hé, hey, uh... toen kwam je, ik geloof, 14 of 15 jaar later, kom je hem tegen. Ja. En het eerste dat hij zei was? Ja, dat hij het eigenlijk ook wel jammer vond, want, dat zei iedereen vroeger tegen mij hoor, dat het ontzettend veel talent had, maar ja, je weet, je bent jong. En, en het gaat allemaal zo makkelijk. En dan, dan moet je echt, dat, dat echt, echt nog dat stukje extra hebben om echt serieus te blijven. Ja. En dat is, dat is echt een topsporter. Die, die, die, die blijft echt serieus nog. En ja, ik was niet zo serieus. En je bent ook niet boos gebleven? Nee hoor, nee hoor. Dingen overkomen je en dat moet je gewoon over je heen laten komen. En gewoon weer verder gaan met je leven. En lekker wielrennen in Zandvoort op de wereld kwijt zetten. En zelf ook nog fietsen natuurlijk ook nog. En wereldkampioen worden? Ik hoop het. En als je het niet wordt, nou ja, dan heb je pech gehad. Dan heb ik ook weer een leuke week gehad. Parole, parole, parole. C'est étrange. Je Het is een Ik weet niet wat me gebeurt. Ik zie je als voor de eerste keer.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 comme la première fois Se pousse sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un moment, juste une parole. Parole parole parole écoute-moi. Ja, prachtig. Hè? Alain Delon was dat samen met uh, Dalida. Onder andere, en uh, dat noemen we dat heet Parole. En uh, er is ook weer een Nederlandse versie van bekend natuurlijk. Onder andere van uh, Lisbeth List samen met Hamza Shaffi. En dan heet het gebabbel. Nou, dat is wat we hier dus lekker doen. Babbelen. Wat gaat het snel. Uh... Ja, je hebt nog maar uh, 11 minuten. Nog een 10 minuten heb je. Ja, nog 2 uur en 10 minuten. Want volgende week hebben we nog 2 uur. En dan gaan we met vakantie. Tja. Dus dan is de watertorensport. even uit de lijnen. Wat zonde eigenlijk. Ja, jammer eigenlijk. Alles he? gaat te snel, hè? Ja. Uh, dus je bent er niet bij de Olympische Spelen? Wat zeg je? Dus je bent dan weg bij de Olympische Spelen? Moet het allemaal volgen. Kan niet ja. anders, hè? Ja. Tussen Granville en Angers ligt Laval. En daar was een etappe, de derde etappe, en daar ging op 7 juli 1999 de snelste toer ooit van start. Die werd gewonnen door de snelheidsduivel Mario Cipollini. De 191 kilometer lange rit werd gereden met een gemiddelde snelheid van. Wat denk je Ron? Hoe snel je per uur gereden? Zo hard ging het niet. 50,3 50, kilometer. Oké, okay, maar van een week hadden ze een etappe, dan reden ze echt. Om, ook, ook 47 minuten. Het gaat dit jaar ja. het snelst dan, dan we ooit gezien hebben, denk ik. Maar dat gemiddelde dat hij toen in die etappe haalde... dat werd eigenlijk alleen maar toen in tijdritten gehaald. Ja. De snelste tijdritten in de toer gingen nog een stuk rapper... met Roan Dennis als recordhouder als het <coughs> gaat om de individuele tijdrit. Hij raffelde de 13,8 kilometer lange openingstijdrit in Utrecht vorig jaar af... met een gemiddelde snelheid van 55,446 kilometer per uur. De snelste ploegentijdrit werd in 2013 afgeleverd door Orica Greenwich... De Australische Formatie reed 25 kilometer in een met een gemiddelde van 57,8 kilometer. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, dat is echt En dat zijn dan met fietsen zonder motortje? Hè? Ja. Wat vind je van dat verhaal? Ja, ik, uh, ik, ik spreek nu jongens en die kunnen niet meer bijblijven. En die rijden dan toertochten en dergelijke. En ja, die hebben makkementen, zijn wat ouder geworden en zo. En die hebben gewoon een fiets met een motortje. Dan kunnen ze met dezelfde groep waar ze altijd mee reden... kunnen ze gewoon weer lekker een beetje mee fietsen. En dat kon in het verleden natuurlijk niet. Want dan, ja, dan werd je gelost en dan, ja, dan konden ze niet meer fietsen. En nu met zo'n motortje in die tourversies dan kunnen ze wel mee. Ja, In de wedstrijd is het natuurlijk ongelooflijk als, als dat gebeurt. Het kan ook niet meer, want nee. er vliegt een, een vliegtuigje boven. En die heeft... Waarmee alle eh, dingetjes in de fiets die niet kloppen, kunnen worden opgespoord. Dat is wel in ieder geval een eerlijk ding. Ja, maar de techniek evolueert ook. Dus ze vinden toch wel weer wat, nieuws. Waarmee je het kan verbergen, bedoel ik. Ja. Dat gaat Weet je nog dat dat, is net, dat loopt al, Ze lopen altijd achter de feiten aan. Hè? Ja, dat, is, ja. dat is net als met computervirussen. Het virus is er eerst en dan komen ze met een ja. met, een, met een, een, een Maar ze, ze, ze, ze lopen altijd achter de feiten aan. Dat zal in dit geval ook wel weer zijn. Ja, dezelfde dus met die doping. Ik bedoel, ja, ja eerst uh, wordt het gebruikt en daarna uh, wordt er weer tegengegaan... Uh, tegen gegaan omdat het dan uh, ontdekt wordt. Dag van de week op televisie. En een het documentairetje over het gebruik van EPO... die hadden onderzocht oh, dus of het nou werkt of niet. Het schijnt dus helemaal niet eens te werken. Nee, dat is niet waar, hoor. Nee, ik geloof het ook niet. Nee, dat niet. Is, is niet de... waar. Als je die tijden zag, in Precies. die tijd van het, van het EPO-dingen ja. staan... Ze, ze reden gewoon echt met, met, de, met de grote versnellingen die bergen op. Ja. En dat is uh, ongelooflijk. Geloof jij dat het schoon is nou? Nee. Nee, het wordt nooit schoon. Nee, nee, nee. Er zal altijd wel iets blijven wat nog niet ontdekt is... He, wat we net hadden. Maar ze hebben, en, en ze hebben maskeringsmiddelen die natuurlijk enorm zijn. Hè? Ja, je zit, je zit er natuurlijk niet bij, dus je weet het natuurlijk niet precies hoe het, uh, hoe het er en tenzelfde uh, bij zo'n profvloeg. Maar ja, het belang dat is natuurlijk zo groot dat er natuurlijk altijd wel iets is. Ik kijk even naar de volgende etappes die er uh, aanstaande komen. te komen. Want dat, uh, dat zijn nog wat behoorlijke zware dingetjes, hè? Ja, we krijgen daar de, de, de dingen nog natuurlijk. De? Uh, we krijgen de berg in de, in de Alpen natuurlijk ja, nog. Ongelooflijk man Nou, de eerste dag valt wel mee, hè. Uh, zaterdag. Uh, maar zondag? Halleluja. Oh, uh, categorie. Eerste categorie. Dat is de etappe naar Zulo. Uh, vanuit Bourg en Bres. Nou uh, ja, explosiegevaar daar, zou ja. ik zeggen. Uh, ja. Dat zijn er een paar uh, knallen waar ze overheen moeten. En dan loopt het eigenlijk af. Dan wordt het wat rustiger in de 16e etappe van Morin en Montaigne naar Bern in Zwitserland. Hè. Gaan we dan nog een keer. Dan krijgen we Bern naar Fienhout, ook in Zwitserland. Dat is een hele Zwitserse dag. En dan uh, uh, de rit Salons-Mesheve op donderdag 21 juli. Daar zit ook nog een behoorlijke kol in. Die ze dan nog op pakken. Albertville, Saint-Gervais-Mont-Blanc, 146 kilometer op vrijdag 22 juli. En dan is het bijna gebeurd. Rond dan hebben we een Tour de France waar nog jaren over gesproken zal worden. Maar ook in de voorlaatste etappe. Uh, Megève Morzine, zitten nog behoorlijke kol. Behoorlijk, ja. Kan er van alles en nog wat gebeuren. En ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, de joep -laan. zou wel eens een keer de, de, de, de rechter in deze toer kunnen zijn. We zullen zien wie nog door het ijs zakt. Ja, er gaan er nog wel wat af Ja, er zijn er natuurlijk heel veel al afgevallen natuurlijk. Dille Groenewegen, kan die de 21ste etappe uh, op die zondag uh, winnen? Ja of nee, 24 juli. Nou, ik, persoonlijk vind ik het denk ik nog niet. Hij is nog iets te jong, nog iets te onervaren... De ploeg waar hij mee rijdt... kunnen hem nog niet goed in stelling brengen. Ze zitten of te vroeg op kop... of ze zitten aan de verkeerde kant. Zitten ze, zijn ze, Dus ja, hij komt nog iets tekort... Voor, voor een overwinning. Hij ik kan wel bij de eerste tien... maar niet voor een overwinning. Maar nog. ik vind dat hij het wel heel knap gedaan. Ja, natuurlijk. Als je maar vierde die... wordt in, in dat sprint geweld... dat is op zich al een wereld? Ja, ja, toen ging het goed. Maar je moet echt goed om elkaar ingespeeld zijn... Je moet echt een ploeg hebben die je echt goed kan lanceren. Maar ik vind dat de ploeg het goed doet. Want gisteren bijvoorbeeld, zag ik hem op een gegeven moment eh, toen die waaiers begonnen uh, uh, te vormen. Zag ik hem ergens achterin zitten. Maar drie minuten later zat hij gewoon weer op de voorste rij. Dus hij, hij heeft wel een ploeg die hem helpt naar voren te brengen. Ja, ja, ja. ja de ploeg werkte ontzettend goed voor hem. Ja. Het Nederlandse wielrenner zit gigantisch in de lift. Ja. Alleen... Uh... Ja, we hadden, we hadden gehoopt dat uh, Kelderman voor de witte trui zou gaan. Ja, jammer, hè? Maar ja, die staat nu op 25 minuten, dus... Ik niet nee. Ja. Ja. De, de valpartijen waren natuurlijk ook niet van de lucht. Nee. En daar Nederlanders ook was van... Niet, niet alleen ook Het nooit. Maar ja, we hebben weer andere kansen. We ja. hebben een rit gewonnen, dus dat is ook wel weer... En wat voor rit, hè? En, ja. en op wat voor manier. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb allemaal ook nog een eentje halen. Mollema is mijn favoriet van het begin af aan hoor. Weet je Ron, praten over wielrennen, praten over de ronde te snakken gaat zo snel dat we nog maar tijd hebben voor één stukje muziek. En dat is natuurlijk Jodassa. We hadden het over de laatste dag. Jan à s'embrasser.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 Ja, is zeker, Henry, deze etappe heb jij gewonnen. Een orchestre, <laughs> corps, tous les oiseaux du, point du jour, oh, Dit was Watertoren Sport, dames en heren, uh, gepresenteerd door Henny Ruckert met als speciale gast Ron Smit. Jongens, bedankt. Het was weer leuk. Jij ook bedankt voor de techniek. Ja, ik wil je bedanken. Champs-Élysées. Hoe vaak zeg ik bedankt? Champs-Élysées. Dat kan je niet te vallen. Dank je wel. Champs-Élysées. Er wordt er weinig gezien. Vies. Wat je wilt op Champs-Élysées. Oh.